Het is 8 uur, Trudy Vendreeg met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama dient morgen een voorstel in... waardoor miljonairs in elk geval hetzelfde percentage belasting gaan betalen... als mensen met een gemiddeld inkomen. De rijkste Amerikanen betalen nu relatief minder belasting... omdat winst uit investeringen veel lager belast wordt dan inkomen uit werk. Het voorstel heeft de naam Buffett belasting gekregen... naar miljardair Warren Buffett... die onlangs voorstelde om miljonairs meer belasting te laten betalen. Obama zal morgen ook met nieuwe voorstellen voor bezuinigingen komen om het enorme Amerikaanse begrotingstekort tegen te gaan.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 De demonstranten willen dat president Obama een commissie instelt die een einde maakt aan de financiële invloed van politici. De politie van New York heeft blokkades opgeworpen om te voorkomen dat de demonstranten Wall Street bereiken. De Griekse premier Papandreou heeft een gepland bezoek aan de algemene vergadering van de VN en het IMF in New York afgezegd. Een woordvoerder zegt dat de premier zich wil richten op het veiligstellen van een nieuwe noodlening voor euro van Eurolanden. Papandreou zal onder meer veranderingen moeten aanbrengen in het Griekse belastingstelsel, voordat zijn land aanspraak kan maken op een vervolgende lening van 8 miljard euro. Griekenland maakt zich grote zorgen of het volgende deel van het financiële hulppakket wel op tijd komt. De Griekse premier was in Londen en zou doorreizen naar New York. In Egypte worden op 21 november parlementsverkiezingen gehouden. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Arabiya op gezag van het hoofd van de kiescommissie. Het worden de eerste verkiezingen sinds de val van president Mubarak, zeven maanden geleden. Op 22 januari wordt er gestemd voor de Egyptische Senaat. De parlementsverkiezingen in Letland zijn gewonnen door de pro-Russische partij Harmonie Centrum. De centrum-linkse partij kreeg bijna een derde van de stemmen. Daarmee is Harmonie Centrum de grootste partij in het Letse parlement. Het is overigens nog maar de vraag of de partij ook echt gaat meeregeren. De meeste andere partijen zien samenwerking met de pro-Russische partij niet zitten. Ze associëren die nog met de Sovjet-overheersing. Bij de parlementsverkiezingen kreeg de hervormingspartij van oud-president Sattlers een vijfde van de stemmen, iets meer dan de eenheidspartij van premier Dombrovskis. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam heeft met afschuw gereageerd op de rellen bij het Feyenoordstadion. Vlak voor de wedstrijd tegen de Graafschap, gisteravond, dreigde een groep Feyenoord-supporters het gebouw van de club en het bestuur te bestormen. Met getrokken pistool wisten agenten te voorkomen dat ze binnenkwamen. Supporters staken vuurwerk af en vernielden de ingang van het gebouw. Abu Talib sprak van een walgelijke vertoning. Feyenoord-directeur Gudde noemde het incident verschrikkelijk. De politie heeft vier mensen aangehouden. In Den Haag zijn vandaag twaalf internationale gerechtshoven en opsporingsinstanties open voor publiek. Dat gebeurt ter gelegenheid van de vierde editie van de Hague International Day. Onder meer het internationaal strafhof, het Joegoslavië-tribunaal en het Vredespaleis openen hun deuren. Er zijn tentoonstellingen te zien en verschillende presentaties. Bij het Joegoslavië-tribunaal van hoofdamklager Serge Brammerts en Alfons Ori, de rechter bij het proces tegen de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Radko Mladic. Het programma wordt vanmiddag geopend door burgemeester Van Aartse van Den Haag. Het ongeluk tijdens de vliegshow in het Amerikaanse Reno... heeft aan negen mensen het leven gekost. Dat heeft de politie meegedeeld. Eerst was gemeld dat er drie doden waren gevallen... toen een gevechtsvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog... vlakbij een tribune neerstortte. Later bleken op de plek van het ongeluk in totaal zeven slachtoffers te liggen. Twee van de 54 gewonden zijn later in een ziekenhuis overleden. Van acht gewonden is de toestand nog kritiek. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Berichten dat het toestel tijdens de vlucht een onderdeel heeft verloren, worden nog onderzocht. Tennisster Michela Krajicek is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het WTA-toernooi in Quebec in Canada. In de halve eindstrijd verloor de Nederlandse in twee sets van de Tsjechische Sradhova Tritsova. Het weer. valt vanmiddag vrij veel bewolking met kans op een regen- of onweersbui. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het niet warmer dan 16 of 17 graden. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Hoe krijgen we als ondernemers meer voor elkaar bij de gemeente? Hoe zorgen we dat ons bedrijventerrein beter bereikbaar wordt? En ons winkelcentrum veiliger? Hoe maken we onze bedrijfsomgeving aantrekkelijker?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 Vanaf half september tot in oktober maken deze beesten de dienst uit op de hei. Briesend, burlend, vechtend wordt bepaald wie het sterkte is... en zo de meeste vrouwen kan scoren. Dit is het burrelen van het edelhert. In Nederland komt deze hertensoort voor in de Oostvadersplassen... En op de Veluwe natuurlijk. Volgens kenners is de bronst op de Veluwe relatief laat dit jaar. Vorig jaar was hij rond deze tijd op zijn top. Nu moeten de herten nog op stoom komen. Een hinde is bronstig gedurende één dag. De herten zijn een paar weken in staat van opwinding. Ze doen er alles aan om in de smaak te vallen bij de vrouwtjes. En hebben zelfs hun eigen variant op aftershave. Het hert neemt een extra modderbad en urineert tegen zijn eigen buik om nog lekkerder te ruiken. Edelherten zijn schuw. Het is dus niet een kwestie van even s'nachts met een microfoontje de hei op. om links en rechts wat woest burrelende edelherten op te nemen. Natuurgeluidenverzamelaar Henk Meeuwse trok meerdere jaren erop uit tijdens de hoogbronst. op zoek naar de perfecte opname. In het pikkendonker. Eén keer ging een hert vlak voor de staan burrelen... en juist toen begaf de batterij het wegopname. Uiteindelijk wist hij het geluid van meerdere herten vast te leggen... voor zijn nieuwe geluiden-cd over de hei. En zodoende kunnen wij nu het hele jaar doorgenieten... van het geluid van het bronstig burrelende edelhert. Ja, alleen die geur van zijn afficheef, die moet u er even zelf bij denken. Of maar... Goedemorgen. Het nieuwe vlaggenschip van Greenpeace draagt een oude vertrouwde naam. Rainbow Warrior. Maar dan nummer drie. Vandaag in onze uitzending een exclusieve rondleiding op het nieuwe schip. We gaan het hebben over de zin en vooral onzin van agrarisch natuurbeheer. We proberen de lepelaar te doorgronden. En wie is het liegebeest van 2011? Ja, welke campagne of welk product is het meest misleidend als het gaat om dierenwelzijn? Wakker Dier maakt zometeen de genomineerde bekend. Wij zijn Menno Beltveld en Janine Abbering. En vanuit het kapitol, midden in het Schravenlandse bos... waar we al een boomklever hebben gehoord. En even luisteren uit de microfoon. Dit is volgens mij een pimpelmees. Tot tien uur is dit Vroege Vogels. begon onze uitzending met het derde deel genaamd Tempo di Menuetto uit de symfonie in C groot van de Oostenrijkse componist Georg Christoph Wagenseil. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Het is een extreem goed fruitjaar. Ook zijn veel vruchten opvallend vroeg rijp. Zo zijn de meeste pruimen en kersen al geplukt. En nu wordt er hard gewerkt aan de oogst van appels en peren. Gisteren was Nationale Appelplukdag. Heb jij nog heb, appeltjes? Daar heb je in die boomgaard van je. Ja, in de ik heb de uh, Groninger kroon en een hele mooie laag, laagstamappel. Uh, al geplukt? Ja, ja, ja, ja. Oh, okay, goed. Um, Met name het droge voorjaar zorgt dat het fruit van heel goede kwaliteit is. Van het vroege fruit naar onze Venolijn 035 6711 338. Goedemorgen, Jeanette Essink uit Al. Wat ik allemaal zag vliegen als even de zon schijnt hier rond huis. Nou, ik denk zeker 15 wonden zandoogjes. Het is een ene explosie. Ik kan niet kijken of ik zie drie, vier, vijf achter elkaar aan balzen, proberen te paren. Ook in een hele wolk van glazenmakers, bruine glazenmakers, blauwe glazenmakers, vooral paardenbijters. En ik zag dat er één wonde zandoogje te pakken had. Ja, zo gaat dat in de natuur. Met Frater Willy Bruders uit de beeld. Hier en daar worden nu nog rupsen gevonden van de koninginepaasje. Bijvoorbeeld op de Venkel. In de Achterhoek zijn deze week zelfs 27 rupsen gevonden op de gewone worteloof. Ze gaan zich nu verpoppen en komen in de maand pas uit als een hele mooie vlinder. Negen maanden duurt de metamorfose geweldig. Karin Mulder schilze. Na weken van afwezigheid zijn ze er weer, de merels. Ik heb weken wat fruit buiten weggelegd zonder resultaat. Welkom daar, de Atlanta en de gehakkelde Aurelia op af. Maar gelukkig zijn de merels weer terug. Goedemorgen. U spreekt met de Stijvers van Orgelen uit het zand in Noord-Holland. Vanmorgen kwam een groep lepelaars overvliegen. Ik schat een stuk of vijftig in zuidwestelijke richting. Een prachtig gezicht. Met uh, weertjes sluiters uit Nijmegen. Ik zag vandaag richting Goffertuin de herfst tijloos bloeien. Heel mooi. En ik hoorde ook een roodborstje uit het hoge noorden... want die fluiten volgens mij wat harder... als de bescheidene Nederlandse roodborstjes. Goedemorgen, u spreekt met jullie Koster in Zwaag... Ik wil u melden dat onze seringenboom in bloei staat. Niet zo uitbundig als in mei, maar dit is toch wel apart. Dit is Peter van der Vels uit Westervoort. Op dit moment heb ik de eerste kilo's noten van de walnotenbomen gehaald. Veel vroeger dan jaren daarvoor. En de appelbomen beneden buigen zich en breken bijna van de enorme hoeveelheid vruchten. Dus wat dat betreft is het in elk geval een goed jaar geweest. Wim Dussel zag vanmorgen een hop in Borgespaar te Veendam. Is dat nou een eersteling of een laatsteling? Prachtige vogel. Nou, het is geweldig om te weten dat we onze rottende fruit weer buiten kunnen leggen. En terwijl we luisteren naar de Venolijn hadden we hier zelf een eigen waarneming uh, een over, het, over het gras hier bij het kapitaal Sprinten. Een klein konijntje. Blijft u bellen met 035 6711 338. Belliard on Walsingham was dit van William Shakespeare's tijdgenoot... de Engelse componist John Dowland, uitgevoerd door luitist Nigel North. U hoort het al in de fenolijn, Het is trektijd, ook voor de lepelaars. Uh, die broeden onder andere in het Waddengebied... en trekken naar West-Afrika om te overwinteren. De vogels worden daarbij al vele jaren op de voet gevolgd door biologen van de Universiteit Groningen... en door de mensen van werkgroep Lepelaar. Na bijna twintig jaar ringonderzoek hebben ze iets heel vreemds ontdekt aan de trek van de Lepelaar. Rob Buiter is met de chronische promovenda Tamar Lok... en Otto Overdijk van de Lepelaarwerkgroep... naar een stormachtig Lauwersmeer gegaan. Waar nu nog een grote groep vogels staat... ze zijn op te vetten daar voor de trek. 150, 160, 170, 180 zitten er. 180 Lepelaars ja, 180 aan de overkant 180. van het water. Ja. Zit hier in de beschutting van een mooie schuilhut... aan de rand van het Lauwersmeer. Zo door de verrekijker zie je... ja. God, een aardig streepje witte vlekken staan. Ja, door de telescoop toch nog 180 lepelaars. Ja. En heel veel kleuringen. Dus die kunnen we ook zo gaan aflezen. Dan weten we waar ze vandaan komen, van welke eilanden, waar ze gebroed hebben. Maar dan moet je beide poten kunnen zien als je de kleuring wil... Ja, dat wel. wel. En... en ze zijn nu lekker in rust, dus de meeste staan op één poot. Die staan met de kop in de wind. Ja. Het gaat nog een flink keer. Dus het is veel geduld hebben en wachten totdat ze even hun poot laten zien dan snel aflezen. De man die verantwoordelijk is voor veel van de kleurringen staat ook te kijken. Otto Overdijk. Ja. Een groot deel van die ringen heb jij denk ik aangelegd. Er zijn ook andere mensen die mij daarbij helpen. De lepelaarwerkgroep. De lepelaarwerkgroep inderdaad. Dus ik heb ze niet allemaal gerinkt, Maar ik heb wel alle ringen vervaardigd. Dat wel. Waar denk je dat deze lepelaars vandaan komen? Wat hier vertegenwoordigd is, dat is eigenlijk het hele Nederlandse waddengebied. Een deel van het Duitse waddengebied. Er staan hier ook Duitse lepelaars tussen. En uh, ja, maar ook wel van vastelandkolonies hoor. Ja, ja. Hè, dit jaar was uh, een nieuwe broedplek in Groningen, bij de Blauwe Stad. Nou, die ouders die hebben we hier later ook nog weer uh, aangetroffen. Die verzamelen echt hier om uh, ja, op trek te gaan? Ja, ja, ja. ja. Kijk, uh, voordat ze de lange reis naar Afrika maken, dan moeten ze eerst hun verenkleed nog uh, ruien. Dat doen ze hier. Dan is hun uh, vliegcapaciteit een ietsje minder, want ze zijn wat van die grote pennen kwijt. Dus dan is het fijn dat je een plek hebt waar het veilig is. Waar je niet op de havenklap weg te vliegen. En waar toch een heleboel voedsel in de buurt is. Want je moet naast een nieuw verenkleed ook brandstof verzamelen. En dat brandstof verzamelen betekent gewoon vet op hun bordjes. Ik laat uh, hier een lepelaar op twee poten. Ik kan allebei de, kleur, de poten zien met kleuringen. Yellow, aluminium, lime. Lime, groen. En dan de gele vlag. En de gele vlag betekent dat ze uit Nederland komen. Ja, die hebben ze allemaal, hè, Een beetje, die hier staan. Ja, precies. Ja. Daar gaat de zo op. komen. Ja. Ja. Hey, gaat, er, gaat de hele massa, gaat de lucht in, uh, Otto, er is dus aan de hand? Ja, nou, meestal, dit soort massale verstoringen worden door de zeearend uh, veroorzaakt. Die en die broedt hier heeft, ook, hè? Die heeft hier gebroed en die heeft hier een jonggoot gebracht. Maar het is geweldig, echt waar. Het is uh, topnatuur hier in het Lauwersmeer, wat dat betreft. Ik zie net een slechtvalk hier voor langs vliegen. Die zit nu al bepaald paaltje daar. Oh. Het is niet alleen zeearend, maar ook de slechtvalk die hier... Uh... Die veroorzaakt ook uh, onrust. onrust zorgt, ja. Staat er helemaal links ook eentje nog uh, met een sprietje op zijn rug, hè? Ja, dat is uh, leeplaar Teunus. Die hebben we twee jaar geleden voorzien van een zender. En die heeft nu een uh, dit jaar weer gebroed op schimmelijke en die staat dus nu hier uh, te rusten en op te vetten om weer richting het zuiden te gaan. En we hebben hem al twee jaar gevolgd. Twee keer naar het zuiden en weer terug. Naar, uh, naar Schimmelk ook. En we weten daardoor dat hij in uh, Zuid-Spanje overwintert. En je kan dus een heel mooi detail volgen waar hij naartoe gaat, waar hij stopt onderweg. En uh, wanneer hij vertrekt. Maar Tamar, nou heb jij uh, al die, die gegevens die onder andere van die zenders uh, zijn teruggekomen, maar ook... Meldingen van mensen die gekleuring de hebben gezien, van hier tot in West-Afrika aan toe, die heb jij geanalyseerd. Ja. En daar komt iets heel opmerkelijks uit. Ja, dat is inderdaad opmerkelijk. Ik heb gekeken waar ze, waar ze als jong naartoe gaan in de winter. En daar vond ik dat uh, ongeveer de helft naar, uh, naar Mauritanië en Senegal gaat, dus in West-Afrika. En de andere helft die blijft in Europa, in Frankrijk of uh, Spanje en Portugal. En uh, in de eerste winter zie je dan nog een beetje verplaatsing. Dat is van de eerste naar de tweede winter gaan, ze, gaan de beesten in Europa, gaat nog een deel gaat ook naar West-Afrika. Dus als je dat zo bekijkt, zou je denken dat West-Afrika de, wel de beste plek is voor lepelaars om te overwinteren. Maar als je dan naar de overleving kijkt, de jaarlijkse overleving, is die lager in, uh, in West-Afrika dan in Europa. En dat, uh, dat is dan 77% in West-Afrika tegen 81% in Europa. En als je dat omrekent grofweg naar hun levensverwachting, dan, uh, dan leven ze in Europa een jaar langer. Dan worden ze ongeveer vijf jaar, terwijl ze in West-Afrika maar vier jaar worden. Dus dat, zou, dat betekent dat ze dus een extra jaar hebben om jongen groot te brengen. Wat dus een behoorlijk verschil uitmaakt in, uh, in hoe, hoe goed die lepelijzen doen en wat hun fitness is. Zeg maar. Ja, maar ze hebben dus een voorkeur voor de plek waar ze het het zwaarst hebben Ja, ja daar lijkt het dus wel op. Dus dan is de vraag, uh, hoe kan dat? Hoe, waarom maken ze de verkeerde keuze als ze inderdaad de verkeerde keuze maken? Ja, Want vol, het, volgens Darwin kunnen ze dat nooit lang volhouden ze dat, natuurlijk. Nee, nee, precies. Nou, een, een van de theorieën is dat het, dat het misschien vroeger wel de beste plek was om te overwinteren in West-Afrika. Maar dat er door, bijvoorbeeld door de klimaatsverandering, dat het hier in Europa warmer is geworden en aantrekkelijker voor lepelaars. Maar dat de lepelaars daar nog niet goed op aangepast zijn en dat misschien nog wel gaan doen. Maar dat het op dit moment in ieder geval uh, nog niet optimaal is wat ze doen. Dus dat is ja. heel spannend om te zien hoe dat er zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Ja, dat is waanzinnig spannend. Kijk, er veranderen allerlei dingen. Uh, het klimaat is een hele bekende natuurlijk. Het is natuurlijk uiterst spannend om te zien hoe de lepelaars daarmee omgaan met, dat, met die veranderingen, met die wijzigingen. Zijn ze flexibel genoeg om dat op te vangen? Precies, dat is de vraag natuurlijk. En, en koppelen jullie daar dan ook nog dingen aan als nou ja, dat je gaat lobbyen voor betere bescherming van je lepelaars in, in Spanje en Portugal en Frankrijk? Dat, dat doen we al 30 jaar, dat we daarvoor lobbyen. Kijk, het is natuurlijk van belang, zo'n trekbaan, ja, je moet eerst weten hoe die er precies uitziet, hè, waar die ligt... En, en hoe is die ingericht? En hoe gebruiken die dieren dat? En uh, wij gebruiken de gegevens steeds om aan te tonen dat het van belang is dat er overal in die trekbaan de zogenaamde stepping stones zijn. Dus plekjes waar ze van de ene plek naar de andere plek kunnen om daar voedsel te zoeken en daar te kunnen slapen. Maar een ander punt wat misschien ook uh, nog speelt dat is natuurlijk uh, Natura 2000. In, uh, met name in Europa zijn natuurlijk uh, natuurgebieden de laatste jaren sterk verbeterd en aan elkaar gekoppeld. Hè, het is een internationale uh, uh, natuurstructuur, zeg maar. En ik denk dat bij die verbeteringen, met name in uh, Frankrijk en Spanje, dat de lepelaars daar ook wel voordeel bij hebben gehad. Hè, dat hebben we niet onderzocht. Maar vermoedelijk is op een groot aantal plekken de situatie voor lepelaars in Europa wel verbeterd. Maar we zijn er nog lang niet hoor. Want er zijn natuurlijk nog een aantal grote problemen, met name in Frankrijk, ten aanzien van de jacht. Er zijn nog grote bedreigingen ten aanzien van grote windmolenparken die aangelegd gaan worden. Zeker daar die nucleaire rampen die we gehad hebben, komt dat schijnbaar in een versnelling. Nou, ik hou wel een beetje Maart het vast. Het transport van, van al die energie die opgewekt wordt, dat gebeurt via hoogspanningskabels. Nou, heel veel lepelaars vliegen zich grote pletter tegen die hoogspanningskabels. Dat komt omdat ze maar met één oog kijken, als het ware. Wij kunnen afstand schatten omdat we met twee ogen, maar een lepelaar kijkt eigenlijk maar met één oog. Omdat ze meer aan de zijkant van het hoofd zitten. En dat betekent dat je die afstand tot die kabels niet kunt schatten. En er komen steeds meer kabels. En dat betekent gewoon dat we steeds meer slachtoffers zien. Van dieren die aanvaringen hebben met die kabels. En daardoor meestal omkomen. Werk genoeg. Dus uh, er zijn nog zorgen genoeg hoor. Het verplaatst zich een beetje. de melodie van de Duitse componist Christophe Willibald van Kloek... ...uitgevoerd door duo Sans Soucy, bestaande uit de violist Anushka Cabot... ...en pianist Frans van Dalen. Wij verlaten even het bos in Schraveland. We gaan naar Hilversum voor Ster en daarna het nieuws gelezen door Trudy Vindrich. Fascinerend en genadeloos goed. Dat is de nieuwe voorstelling van Ed Hubbe en Marco Geuke... ...de huishoreografen van Scapino Ballet Rotterdam.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 In een dorp in het oosten van China hebben betogers vernielingen aangericht bij een fabriek die zonnepanelen maakt. Al dagenlang zijn er demonstraties. Het bedrijf vervuilt volgens dorpsbewoners de omgeving. Ze zeggen dat de zonnepanelenfabriek schadelijke stoffen loost in hun rivier. De afgelopen tijd zijn er veel vissen doodgegaan. President Obama komt morgen met een voorstel om miljonairs hetzelfde percentage belasting te laten betalen als mensen met een gemiddeld inkomen. Nu betalen rijke mensen relatief weinig omdat winst uit investeringen veel lager wordt belast dan inkomen uit werk. In New York demonstreren zo'n duizend mensen tegen de invloed van het bedrijfsleven op de Amerikaanse politiek. De demonstranten zeggen geïnspireerd te zijn door de revoluties in de Arabische wereld. Sommigen hebben tentjes opgezet omdat ze de demonstratie wekenlang willen volhouden. En burgemeester Aboutale van Rotterdam heeft met afschuw gereageerd... op de rellen bij het Feyenoordstadion gisteravond. Vlak voor de wedstrijd tegen de Graafschap... probeerden supporters het gebouw van de club en het bestuur te bestormen. Ze staken vuurwerk af en vernielden de ingang van het gebouw. De politie greep in met getrokken pistolen. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. In de kustgebieden komen vanochtend buien voor... waarbij het plaatselijk ook onweert en hagelt... Ook elders valt een enkele bui niet uit te sluiten. Tussen de buien door komt de zon af en toe goed tevoorschijn. Vanmiddag trekken de regen- en onweersbuien vanuit de kuststreek verder landinwaarts. Het zwaartepunt van de buien blijft wel op de westelijke helft van het land liggen. Het wordt vanmiddag bij een meest matige westenwind niet veel warmer dan een graad of 16. Vanavond en vannacht wordt de buigheid geleidelijk minder, maar in de kustprovincies blijft een enkele bui mogelijk. In het binnenland wordt het droog en klaart het breed op, maar er is later wel kans op mist...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 Bendeoorlogen bendeoorlogen en maffiapraktijken. Een Parijse voorstad volledig in de greep van drugsbendes. De burgemeester zit met de handen in het haar... en waarschuwt Nederland voor gelijke toestanden. Dat en meer vanavond in brandpunt om kwart over tien... bij de Caro op Nederland 2. Een idee over uw vermogen en het verhaal erachter. Elk vermogen heeft een verhaal. Waar het vandaan komt, hoe het is opgebouwd...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 Het ziet er naar uit dat de lucht hier een klein beetje opklaart eh, boven Schavenland. Kleine stukjes blauw, maar toch aan de overkant zien we die prachtige majestueuze bomen. Die plaatjes zijn toch al echt een beetje aan het verkleuren. Nou, wie weet, een prachtige nazomerdag in de Winterkoning eh, zingt ons toe. Het is eh, half negen geweest en dat is de tijd voor een nieuwe columnist. Het is. Vincent Bijlo. Arthur Japan. Arthur Japin. Ja, die man knijpt hem op dit moment. Want zijn laatste roman Vaslav is genomineerd voor de NS Publieksprijs. U kunt daarvoor trouwens nog stemmen tot 14 oktober. Hij won de prijs al een keer met de overgave, maar toch... moet voor een schrijver iedere keer weer spannend zijn, zo'n prijzencircus. Om de spanning van zich af te schrijven klom Japin in de pen der columnisten. Ik ben geboren en getogen in de stad. Maar sinds een paar jaar ben ik tot mijn eigen verbijstering... eigenaar van een uitgestrekt en eindeloos romantisch woud... Dat is geweldig, maar ook wennen. Daar gaat iemand op een brommertje, dacht ik op een van de eerste wandelingen die ik maakte. Het ding dat daar door de bossen bewoog had ongeveer die snelheid. Hoe kom je daar nou met een brommer, vroeg ik me af. En hoe kan die zo snel gaan? Er is nergens een pad. Ons woud is vol rotsen, dicht en ondoordringbaar. En toen zag ik het. Het was het gewei van een groot hert. Nee, twee geweiën, Twee grote mannetjesherten denderden door het dal. Hun hoeven dreunde op de bosgrond. Ze kwamen de heuvel afgerend, de vallei in... en sprongen op een paar meter afstand van mij... de tegenoverliggende heuvel op, vluchtend in de richting van ons huis. Geen brommers natuurlijk, maar gewijen. Maar ja, mijn hersenen hadden vijftig jaar in de stad doorgebracht. Ze waren gewoon nog niet gewend te denken in dit nieuwe kader. Vijf eeuwen geleden, toen Magelhaan aan land ging in Zuid-Amerika... werd hij bij de baai begroet door Indianen. Ze vroegen hem hoe hij gekomen was. Verbaasd draaide hij zich om en wees naar het grote zeilschip dat daar lag... maar zij zagen het niet. Ze ervoeren een zogenaamde negatieve hallucinatie. Zij konden zich niet voorstellen dat zoiets bestond... en daarom bleven ze er blind voor. Pas nadat een tolk hen had verteld wat voor afmetingen het schip had... en van wat voor materiaal het was gemaakt... vroeg een van de indianen of er misschien een rode vlag in top wapperde. En met de vlag als herkenningsteken... doemde het beeld van het schip langzaam voor de indianen op. Precies zo kijken wij om ons heen. Zo kijken wij naar anderen. Er gaan dingen in en om die wij niet herkennen... omdat wij ze onszelf niet kunnen voorstellen... Pas wanneer iemand je erop wijst en je je inspant... begint het onbekende voor je op te doemen. Hetzelfde met de liefde. Wie ermee onbekend is, kan aanvankelijk niet geloven dat zoiets bestaat. En met de natuur is het niet anders. Er kan voor onze ogen een wonder gebeuren. Misschien wel op ditzelfde ogenblik, gewoon in de tuin. Waarvoor wij blind blijven, omdat wij het kader niet voldoende kennen. Onze hersenen merken het niet op of zien het voor iets anders aan. Alleen daarom al moeten we erop uit, ook vandaag weer. Moeten ouders hun kinderen steeds opnieuw wijzen op wat er te zien is en erover vertellen. Alleen door herhaling zullen onze ogen opengaan en kunnen we leren. Zoals de belangrijkste les die ik die dag leerde in het Woud. Dat ik het dan misschien gekocht had, maar dat de natuur onmogelijk ooit iemands eigendom kan zijn... Dit was de song Liza uit de musical Showgirl van George Gershwin. Op een werf in het Noord-Duitse Bremen wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe vlaggenschip van Greenpeace, de Rainbow Warrior. De eerste Rainbow Warrior werd in 1985 door de Franse geheime dienst tot zinken gebracht. Nummer 2 heeft tot afgelopen zomer dienst gedaan en nu komt de Rainbow Warrior 3 in de vaart. Eind oktober komt het ultramoderne zeilschip naar Nederland. Maar zo lang gaat vroeger volgens natuurlijk niet wachten. Hè? Joost Huizing ging naar de Duitse werf. Samen met Greenpeace-directeur Sylvia Borre... en hoofd operations van Greenpeace International, Manuel Pinto. Ze worden aan boord opgewacht door kapitein William Sykes. Ja, we lopen richting de loopplank. Ik waarschuw maar even, hier in Bremen kan het af en toe zeer lawaaiig zijn. Want ze zijn de motoren aan het testen en alles. Sylvia Borre... Eerste keer? Eerste keer om dit schip te zien. Ja, ik heb er heel veel over gehoord. En virtueel kan je hem op de website zien. Maar het is toch heel anders om hier op bezoek te zijn. En echt, echt erin te gaan. Dingen te horen, dingen dat te, te horen. Ja, ja, het ruikt allemaal nog heel nieuw. De meeste ja, dingen zijn ja. in plastic ingepakt. Het wordt keihard gewerkt. Het is heel opwindend, vind ja. ik. Mooi groen. Er zit nog geen duik van actiestrop. Ja. Zo, ja. Je wel. zo snel mogelijk, hè. Ja. Dat moet zo snel mogelijk. Ja. Ze ziet er echt uh, prachtig uit. Ik ben echt uh, onder de indruk wat ik momenteel zie. Hij weet hoe het moet, hè? Hij zegt, ze ziet er prachtig uit. Ja, ze uit. ziet er prachtig uit. <laughs> ja, is, uh, een schip is een vrouw. Kijk, dus, uh... kijk. We gaan aan boord. Goed, Daar staat de kapitein. Uh, wie is dat? Dat is uh, Derek, Derek Nichols. Uh, hij wordt een van de twee eerste kapiteinen die uh, in het begin met het schip gaan varen. Ze gaan binnenkort uh, trials hebben, dus testen. En ze zijn dan erbij, want die masten zijn indrukwekkend. Hè? We praten echt van masten van uh, 54 55 meter dat hoog. Is, dat is ongeveer even hoog als het schip lang is. Dat is uh, precies dat. Ja. Heel goed, Johan. Ik heb een aantal uur. Piet Wilkinson. Hoe langer zullen jullie kunnen gaan? Ja, het betekent op de windstrength, maar 15 of 16 knots. Hoeveel kilometer is dat? 15 knopen, uh, 26 kilometer yeah. per uur ongeveer. Yeah. Leuk vraag, is, uh, Ja, voor een schip is dat heel snel. Het wordt een van onze snelste schepen, maar op zeilen. Hè? Fantastisch. Zullen ja. we go de bridge first? Yeah, yeah. Gaan we naar de brug een beetje kijken. Dat is waarschijnlijk letterlijk ook een hoogtepunt. Ja, want well, dat is gewoon waar alles gebeurt ook gedurende campagnes. Volgens met de vorige Rainbow Warrior, dat was dus een schip. Een van de grote problemen was, je kan de wind niet zo vangen als met deze. Hier is een echte zeilscheep en de manier hoe die opgezet is, dan heb je echt een kleine hoek. Misschien als je 15 graden, 30 graden uh, tegen de wind bijna gaat, dan kan je geen wind gebruiken om je te helpen. Maar voor de rest kan je echt uh, zeilen zeilen zijn er dan? want er zijn, Het zijn heel veel verschillende zeilen. Die oh, heel van verschillende er. zeilen ofzo. En het is een beetje anders, maar alles samen zijn er vijf. En is ongeveer een oppervlakte van 1200 vierkante meter. Vergeleken met de huidige Rainbow Warrior, die was uh, bijna 500. Je hebt het nog over de huidige Rainbow Warrior, maar die, die heet geen Rainbow Warrior meer. Nee, die is al met pensioen gegaan. Als ziekenhuisschip naar Bangladesh gegaan. Gaat deze dan de Rainbow Warrior 3 heten? Ja, ik denk Rainbow Warrior 3 hoor. Ik denk dat ja. we gaan de, de getallen gaan we weglaten wel hoor. Ja, ja, we, ja, ja. ja. we gaan weer verder over het schip, want het kost toch al een hele hoop tijd, hè. Met ja, het is helemaal ja, te ja, zien. Ja. Het is groter dan je denkt. Ja, precies. Midden ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja, dan... in het schip zie je nog allerlei stalen. Constructies. Dat is dus om het gewicht van de zeilen. Het toont het lastig. Die, die gewichten, die krachten die daar opeens met die grote zeilen aankomen, komen, die moeten verdeeld worden over het hele schip. En dat gebeurt dus hier met deze. Constructies, dat zijn eigenlijk verlengde uh, stangen, zo wat hier. Hè? De constructie hierboven boven is echt aluminium, beneden is alles uh, staal. Hè? Okay. Beneden moet het heel stevig zijn en dit vooral licht. Er zijn al heel veel elektronica in zo'n schip, want je wilt natuurlijk. Ja continu via internet over de hele wereld bereikbaar zijn. We hebben hier op aan boord de we Wi-set, dus dat is eigenlijk gewoon een kleine revolutie vergeleken met een paar jaar geleden toen we nog dat het varen is. Dus wi maakt het mogelijk dat je sneller internet hebt, dus je hoeft geen duiven meer en geen, geen postduiven pas, meer. De wi is echt een kleine revolutie. Ja. Het is belangrijk om ook filmpjes te kunnen sturen en foto's te kunnen sturen, en dat is vaak ja. zwaar. Eigenlijk is dit na meer dan 30 jaar het eerste echte eigen greenpeace schip want die vorige dat waren tweedehandsjes. Dat waren tweedehands ...die helemaal omgebouwd werden om bruikbaar te maken voor wat wij wilden. En dit is dus een droom voor Greenpeace, want dit schip is helemaal van ontwerp af. Is het helemaal bedacht. En moet het een voorbeeld zijn voor de andere schepen? Van je kan zo energiezuinig, kan je varen. Wij moeten snel en wendbaar kunnen zijn. We willen zoveel mogelijk op wind. Uh, we willen zo min mogelijk vervuilen, we willen goedkoop. Maar we willen ook uh, die andere schepen bij kunnen houden. Dus de vaart en de wendbaarheid, dat is het spannende hier. Maar dit is eigenlijk een hybride schip? Ja, er zit wel een motor ook, uh, ook in. Maar de zeil is het hoofdding uh, waarmee er gevaard wordt. Dat zei de kapitein net, nou, hij hoopt dat je alleen in de haven dat nodig hebt, de motor. En verder pak je de wind. Normaal, als we aan zee zijn, is altijd een hele grote verantwoordelijkheid. En, en waar dingen mis kunnen gaan, is dus als je de boten lanceert. Speciaal in Die actie. Die kleine oranje bootjes. Die kleine oranje bootjes. Ja. En uh, hier hebben we dus een A-frame systeem om het dus te doen. En dat maakt het dus mogelijk om de boten veel sneller te lanceren. En ook veel veiliger te lanceren. Ook in, in moeilijke wegen. Ze hangen niet aan kabeltjes, maar aan een hele stevige constructie. En dan kan je heel snel hier de boot omhoog trekken. En... Hoe snel zou dat gaan? Between 5 en 10 minuten. En dat is snel. is fast. Ja. Ja. Dit betekent dus ook dat als dat zoveel sneller kan... dat we ook in de actie veel effectiever en efficiënter kunnen zijn. Als we zeggen, ja, nu zeker. gaan we, hups, dan kunnen we. Ja, speciaal bij visserijcampagnes kan het deel belangrijk zijn. Maar ook, uh, ik, ik zie een heleboel uh, van die actie die we voeren. gedaan hebben... tegen uh, schepen die de haven binnenkwamen met hout. Illegaal hout, Afrikaans of Indonesisch. Dus dat geeft je de mogelijkheid om je plannen te verbergen tot de laatste minuut. En dan happagen. Je... Splinten, nieuws is nieuw zit nog ingepakt. Hier zitten nog gebruiksaanwijzingen bij. De, de rekening zit er nog op. <laughs> en als ik nou over de reling hang, dan kan je de nieuwe... Kijk uit dat mijn helm niet afvalt. Dan kan je de nieuwe letters zien. Wat ziet het er allemaal nog mooi schoon uit? Dat gaat heel snel veranderen. Tuiken ja, worden heel vaak door de, als het gedurende acties we weggeduwd Of er um, gebeurt van alles en nog wat. We zijn een paar keer gerand gewoon door schepen, dus heel slecht de zeemanschap van de andere kant. Wij zijn vreedzaam, maar dat uh, maar is al vaak gebeurd, net als de, gedurende de Japanse valvisvaartacties. We hebben al twee keer hebben we gewoon een gigantische duik aan de zijkant van ja. onze schepen gehad. De MV Greenpeace hebben we zelfs één keer... Um, Eind jaren 80, begin jaren 90, hebben ze zelfs een gat op de zijkant gehad... gedurende acties tegen uh, Trident-missiles in de Verenigde Staten. Ja. dat had echt een gat van anderhalve uh, meter diameter op de zijkant. En ik kan me herinneren dat wij ooit live via de telefoon contact hadden met kapitein Albert Kuiken. Oh, okay. En die zei toen op zijn typische, hele onderkoelde manier... ik moet de verbinding even verbreken, want er is net door de Russen op ons geschoten. Ja, ik kan me nog herinneren. Dat was waarschijnlijk nog Zembla toen. Ja. Waarschijnlijk 1992 of zo. Ja, ik kan me, kan me, kan me dus nog herinneren. Het kan nog heet aan toe gaan. Het kan soms nog steeds um, best pittiger gaan. Is het schip daar ook op gebouwd? Ik denk dat dit schip stevig genoeg is om een tegen een stootje te kunnen. Dat is wel de bedoeling, want we moeten ook veilig zijn. En de veiligheid van onze actie is ook altijd een groot punt. Als een ander uh, te wild eraan toe gaat, dan trekken we ons altijd terug. Het is natuurlijk ook een beetje nog om die herinnering aan die eerste Rainbow Warrior levend te houden, dat deze dezelfde naam heeft. Ja, het is echt het uh, icoon, het symbool van Greenpeace. We gaan verder op het schip, hè? Ja. Waar nu naartoe? De, de, de, de motor, waar zit die? Heel klein motortje. Toch groter dan de motor van een motor van een auto, maar zo'n soort grote vrachtbare motor. Door de binnenkant van de Oké. Hé meer. Hey, meer. Oh, de radiokamer. Toen we nu dit hebben begonnen te ontwikkelen, hebben we ook, net als uh, wat Sylvia zei, we hebben de veiligheid is belangrijk. En een van de dingen die we ook gezorgd hebben, want we hebben geleerd dat uh, gedurende acties in Rusland of uh, in de Verenigde Staten of Frankrijk, bijvoorbeeld, Modoroa in in 1995, toen we bezig waren met de kernproeven, het eerste wat ze proberen te doen is ons de mond dicht te houden. Gewoon ja. dat communicatie meteen gestopt moet worden. Dit is de Radioroom. In de vorige hebben ze alles gedaan om binnen te komen, dus deze kamer is deze keer. Als je kijkt naar de deuren, een beetje, ze gaan een beetje meer moeite hebben als, om je binnen te komen. Als deze de keer. vijand op het schip komt, dan gaan we nog gaan heel we deur op slot. Lang... En dan kan je vanuit hier nog contact hebben met de rest van de wereld. Ja, precies. Het is inderdaad een behoorlijk deurtje. De kapitein staat op ons te wachten, jongens. Ah. Dus hier gaan we naar beneden naar de accommodatie. Ook, oh ja, het. Maar wel, wel mooi, een douche ook. Uh... Bij ons hebben uh, we echt grey water, dus grijze wateren. We hebben... Dat is dus uh, van de wc's. Het goede voorbeeld, hè? Daar komt de mast naar binnen toe. Want... Dus... Het mooie van die mast is natuurlijk dat hij niet midden in het schip staat. Ja, ja. Ja. hij zit op de zijkant. Het is een u-vormige mast, dus... zeg maar. Ja. En hij komt of een v-vormige mast, moet ik zeggen. Ja, Ze noemen dat een A-frame mast, dus het lijkt op een letter A. Ja, maar ik ga voor vogels, dus ik, ik zie er een V in. Ah, Ja, dat is het. Ja, precies. Ja, dit is hem dan. Eén engine, one generator en another generator. Behind it. Deze motor hopen we heel weinig te gebruiken. deze hier. Dit is echt als het stil is en je moet vol gas. Ja, precies. Hopelijk gaat het niet echt vaak gebeuren. Maar... Nee. Al was het maar om dat lawaai tegen te gaan, dan gaan we naar boven toe. Sorry? Ja, dat zei ik. Het maakt zoveel lawaai. Ja. Is er een ander schip op dit moment wat rondvaart over de oceanen wat net zo modern is? Oh, absoluut niet. No. No, no, no. A-frame is de the eerste. There's not another one. is like like this. this. uniek. <laughs> ja, we, maar we hebben niet. Misschien dus we gaan naar buiten. maar. Buiten maar hè. Even naar het helikopterdek. Ja, Dit is het helikopterdek. Je ziet het, zo'n gele cirkel achterop. Maar het zeil ja. hangt er boven. Ja, dat wordt een grote uitdaging voor Dirk, de kapitein. Oh. Uh. If the helicopter yeah. arrived? Yes. This will be off, just like it is dus er moeten een aantal van die, die zeg maar, kabels worden weggehaald. And take them Dikke kabels die de massa vasthouden op de zijkanten, uh, naar de kant gebracht worden. En dan uh, kan je, heb je plek voor de helikopter om te landen. Komt er standaard een helikopter aan boord? Afhangen wat we doen, dan is het echt belangrijk. Net als nu bijvoorbeeld voor de visserijcampagne die we gaan nu gaan beginnen in het Pacific. We moeten die visserij, die zitten vaak illegaal te vissen. En de manier om ze te vinden in een hele grote oceaan is dus met radar en andere technologieën. Maar ook een helikopter is cruciaal. We gaan weg, want wie weet landt er zo met een helikopter. We hoorden uit het Freuze freuzeblomster van de Zweedse componist Wilhelm Peterson Berger. Wordt het Lavashkiri met hun dansende vrolijke koeien in de wei of toch het CDA met hun bewondering voor foie gras... Wakkerdier organiseert dit jaar voor de derde keer de verkiezing Liegebeest. Organisaties of bedrijven kunnen worden genomineerd... vanwege uitspraken en reclames, waardoor de consument wordt misleid. Nu is het tijd om te kiezen. Maar heeft Wakkerdier zelf eigenlijk al een idee van de winnaar? Nou, ik denk dat heel veel mensen zich helemaal dood ergeren... aan die uitspraken van het CDA de afgelopen tijd. Welke uitspraken ook alweer? Nou, bijvoorbeeld Van Koopmans, die zegt dat foie gras op een verantwoorde wijze is geproduceerd. Ook zei hij pas dat het CDA beter is voor dierenwelzijn dan het Partij voor de Dieren. Dat zijn gewoon ronduit leugens. Het CDA geloofden we toch sowieso al niet meer? <laughs> nee, ik niet, maar heel veel mensen nog wel. Nee, de CDA is natuurlijk de Partij voor de Boeren. De partij die het meeste stemt tegen dierenwelzijn en, uh, en voor megastallen. stallen. Het is niet uh, een geweldige partij voor de dieren, maar de uitspraken die ze afgelopen tijd hebben gedaan zijn echt, zijn, nou gewoon leugens. Maar je hebt er vast nog meer. Ja, veel meer. Wat ik ook een uh, hele erge vind... is de vleesverpakkingen van de Dirk van der Broek. Die hebben een nieuw soort kip op de markt gebracht. En die kip is echt net een klein beetje beter dan plofkip. Die kippen groeien uh, ietsje langzamer, leven een week langer... en zitten met z'n 16 in plaats van met z'n 20 op vierkante meter. Maar nou doet Dirk daar een verpakking omheen... alsof je echt denkt dat je biologische kip koopt. En zelfs hebben ze pas die kip, de wilderkip heet die... biologisch genoemd, in hun folder... Ook gewoon liegen. Liegenbeest wordt nu voor het derde jaar gedaan. Vorig jaar, wat won het dan ook weer? Vorig jaar heeft de term scharrel gewonnen. Dat is echt de grootste misleiding in Nederland. Zoveel mensen denken nog dat als ze scharrel kopen, dat die kippen dan buiten hebben gescharreld. Maar scharrelkippen wonen met z'n negenen binnen op een vierkante meter in een donkere stal. Dus dat is gewoon verkeerd. En die hebben dus gewonnen. Verandert het iets? Ik denk dat we hiermee heel veel mensen weer uh, wakker hebben geschud. Veel meer mensen die nu vrij uitlopen voor biologisch eieren kiezen. Ook vind je eigenlijk nergens meer op de eierverpakkingen plaatjes van kippen die buiten scharrelen. Wat je de vorige jaren nog wel zag. Maar het blijft de term scharrelkip. Ja, ook weer het CDA die net heeft besloten dat een scharrelei schuurei gaan noemen. Dat dat niet duidelijker wordt voor de consument. Dat is bullshit, want in heel Europa heet dat schaal een schuurei. Alleen bij ons heet het een ei. Nou doen jullie deze verkiezing nu al drie jaar. Ik kan me voorstellen dat er steeds meer reclamemakers bijvoorbeeld steeds meer op de hoede zijn. En dat het voor jullie moeilijker wordt om die uit te kiezen. Om genomineerden te vinden. Nou, inderdaad. Reclamemakers letten beter op hun woorden en op hun plaatjes sinds onze verkiezing. Dus je ziet nu minder echt misplaatjes van blije dieren op verpakkingen in de supermarkt. Maar dus er is nog steeds. ...veel foute dingen te vinden, hoor, zoals die, wat ik net noemde van de Dirk Bas Digros... ...die, die de kip verkoopt alsof biologische kip is, terwijl dat dat niet is. Um, maar het, inderdaad, het is moeilijker om echt hele foute producten te vinden. Ja, dat is vervelend voor jullie als competitie of juist eigenlijk goed. Nou, natuurlijk eigenlijk heel goed, want wat we hiermee willen bereiken... ...is dat er geen leugens meer op verpakkingen staan... ...en dat er geen leugens meer worden gedaan over dierenwelzijn. Als consument wil je weten wat je koopt... Als we willen stemmen, hoe doen we dat? Dan ga je naar onze website wakkerdier.nl/slash liegenbeest en dan kan je je eigen top 3 samenstellen. Dus je kiest je, de, de, de liegenbeest nummer 1, nummer 2 en nummer 3, en dan stemmen. En dan kunnen wij uiteindelijk de Liegenbeest-trofee uitreiken. En dat kan vanaf vandaag. Vanaf nu kan dat. Hanneke van Ormond van Wakkerdier in gesprek met onze verslaggever Rolf Hartogensis. De Liegebeest 2011-verkiezing gaat nu van start. U kunt stemmen, u kunt naar Wakkerdier natuurlijk... maar u kunt ook misschien nog iets makkelijker naar vroegevogels.vara.nl. Hey, ik zit even op Twitter te scrollen en ik zie dat Kees moeilijker een leuke oproep uh, doet. Hij loopt een fles single malt whisky uit... voor degene die uh, in Rotterdam de wolf weet te fotograferen. Wolf? Nee, de, oh nee, wat was de, de vos? vos. Ja, de wolf zit op de veluwe. <laughs> <laughs> dus een uitdaging voor degene die dat voor elkaar krijgt. Het moet wel een duidelijke foto zijn van die vos, dus. in. Rotterdam. Pakistan na 9-11. In één klap is het land na de aanslagen op de Twin Towers... vijand nummer één van het Westen. Hij zegt die aanslagen in New York was een internationale samenswering... om de moslimwereld te vernietigen. Luister vanavond naar de documentaire... het Pakistan van assad hype na 9-11. Hij noemt de Taliban vrede vredelievend. Als de Amerikanen de Taliban met rust hadden gelaten... dan was die vrede en nog steeds geweest. Over Twee Pakistanse broers en de gevolgen van de terreurdaden van Al-Qaeda. Radio 1. Vanavond, 9 uur, in Holland-Doc Radio. Het nieuws van alle kanten. Emirates First of Business Class begint bij uw voordeur... waar u wordt opgehaald door uw privéchauffeur. Aan boord gaat de ongeëvenaarde luxe door... met ons prijswinnend in flight entertainment-systeem en bekroonde menu's.